We gaan verder. De regel 15. We zullen zien hoe ver we gaan. Het is niet zo'n klein stukje nog te gaan, maar erg belangrijk om te kijken wat hij ons vertelt nu. 5. Beuret waarin de uitleg van woorden. Volledige concentratie. Sechuel Eymatai Gagu zestin miftacha patahtarain v is daman le shimusha zefentin le meabet toldin Sheesh Vyjesh Basila Gazo Gimil Dvarim Ftien Biura Dvarim De Ait Lech van Worden Sheshuel, dat hij vraagt, hij zoger vraagt, hij Matai, hoe miftige, wanneer deze sleutel, 16, wat open opende zijn poorten. De, de sleutel, dat is die brichit, eigenlijk. Schit, we hebben gezien dat sheet is wel zes sferodi die open gingen, maar die wanneer. ging die open. Want die bara, ja, de eerste drie letters, die maakt het, die doen alles op slot, ja, op slot. we is daarmee in le shemusha en werd gereid. dus wie werd gereid Die sleutel werd gereed, le voor het gebruik, 17. uleme me a betolding en om voortbrengselen te, te maken of uh, te... te voor te brengen. We jeesh basrilah zo gimil dwarim. En er zijn in deze vraag drie dingen. Wat is oog er vraagt? 18. Alef. Patach terain. Wehu. Inyan. Iridaat. Heetata. Minikwei. 19, einaim, lepe, shaaz, niftahu, tet sharim, bamochin, twintig, de Chochma, kanaalpunt. Alle, dus drie dingen, drie aspecten in, the, in deze vraag zijn er. Patachteraim, <pod Baba> de eerste wat staat daar, dat open de Porten. Dus wanneer deze sleutel opende zijn poorten. Want de sleutel doet open, ja, de poorten, we hebben gezien op de vorige les. We hoe in jan heet dat heet het, ah, dat is de kwestie. Dat is een kwestie, zegt hij ons, van het afdalen van de onderste, onderste letter he. he Minikweinaim lape, van de Nikweinaim van de opening van de ogen van onder de Hochma naar de P, dus naar de oorspronkelijke naar de plaats van de malgoed, die daalt af naar haar eigen plaats in de grote toestand. 19. Sjaasnif Tahoe Memtet Sharim dat dan opende de 49 poorten, ja, zoals we hebben geleerd op de vorige les, bij Abu herinner je nog bij Abu -Him? We mogen de chokma, dan opende de 49 poorten in de mogen van de chokma. Kan uit zoals boven gezegd Zoals so vorige keer hebben we geleerd. Ja, herinner je nog? Van de jesuit, ja, van de Malchut. Äh, äh, daar kwam dan het licht zoals we mogen de chokma. Naar de jesuit, ja, en van de jesuit verder naar de naar naar de de heel naar de hof, de onderste naar de alleschepsen. Dus dat is één. De eerste vraag. De tweede. Wees damen Shemusha. We hoe 21, in Jan het lapshut, de ba ora ha sadim, Shemiterem 22 het lapshut, ora ba ora 23. Lo, juchlu, ha, ahab, lekabel kabel, ha, mochin, de hochma, afalpi, 24. Schekvar, niet, habru, bagalgal, bagalgal, te weinayem, le madrega, ahad. Het opvalt ons verder. Dus de eerste duidelijk, ja, de eerste vraag de malgoed weer op haar eigen plaats komen, dan is het, dan uh, dan uh, kon dan, als het ware, de gadloed kwam. Maar nu, de tweede vraag, de tweede, de tweede aspect van de vraag. Twee, twintig bed, de tweede, het tweede aspect, wie is dat man lechemoosje, en die is gereed gekomen, gereed gekomen voor het gebruik, dus de, de sleutel, gereed gekomen voor het gebruik, we hoe, in Jan dat is de kwestie en dat is een kwestie van hitlapschudachochma de inbedding de inbedding van de baora baorachasadim, dus de eerste kwestie was het de linkerlijn ja, dus de, de, het doorlaten van het licht Chochma, maar zonder chassadim. Het is niet voldoende, het is, ja, het is wel Chogma in de linkerlijn, maar zonder chassadim is het niets, is nog niets. Dus de, nu de tweede vraag, de tweede aspect is, het tweede aspect is, dat we is damen, lishimusha, want het is nog niet daardoor, door, door het doorlaten van het licht gochma via de linkerlijn is nog de sleutel, is nog niet gereed voor het gebruik. Duidelijk. Wat moet het voor het gebruik zijn? Gochma moet omhuld worden met de chassadim. Dan is het gebruik, dan kan het gebruikt worden. Dat is wat de zoger zegt. we is daar met En die is gereed gekomen voor het gebruik. Nou, dan is het uh, we hoe e 21 in jan hit labshut ahokhma ba orach hasadim and that is de the kwestie, the kwestie van het inbeden van de hochma in het licht hasadim Shemiterem 22 hit labshut orach hochma ba orach hasadim that for alforens de hochma licht al forens het licht hochma zich inbed ingebed wordt in het licht van de Chassadim, 23 loyuchluha achab, kunnen de achab, let op, dus de onderste kilim, achab, dus de, de pina, zeeran pin en malchut, kunnen niet, uh, mogen de chokma ontvangen. Ja, dat is net zoals bij het van naar de yersoed, herinner je nog, men kan dat chokma niet, niet ontvangen. Afwel P ondanks het feit, 24, schakwar niet, habru, ondanks het feit dat de Ahab, dus de ozen goten pe, oftewel binazir anpien, en malchud, die vielen in de katnot naar de trap treden. ondanks het feit dat deze keelib dat binazir anpien, en malchud, al verbonden hebben zich al verbonden bij Galgalta. Galgalta, en in de is ketter en in een ogen is Hochma. Galgalta is is uh, schedel zoals wij doen met hem of de ketter en in een ogen en dat is Hochma. Af, ondanks het feit zegt dit dat zoals in de linkerlijn was het dat de Galgal te dat dat de binazen jidan pinnen goed, oftewel ozen chotem p, oor, neus en, en mond, dat zij verbonden waren, gingen, verbonden werden, met de ketteren chochma le madriga achet, tot één trap Zoals so, in de linker ja? dat was al dus de, de achap, de Binazelpin en Malchut, die, die werden, die kwamen omhoog. Maar het is nog niet genoeg, want er geen, geen chassadim zijn. Zonder chassadim kan dat nog niet. Dat is de tweede, tweede kwestie. Tweede aspect. 25. Ze, ze, nee, ki, sorry, ki. 25 na de coma die bli lavush de khasadim od 26 mi lo nahir baeile vee eile od 27 bishma 27 ayen sham p 25 na de na het hakje en de komma Kibli lawoos de chassadim, want zonder de bekleding van de chassadim. Ode 26 mi lo nagir eile kan de mi nog niet schijnen in de eile. Ja, dus rechts kan niet schijnen in de links, of ligt dat in de rechter kilim, kan niet schijnen in de linker, in de uh, eile we eilen, od Satim Bishma, en eile dus dat onderste Kilim, Kilim de Kabbalah, die nazeer en pin od Satim Bishma zijn nog verborgen in de naam van Elohim. Het is nog niet de naam van Elohim, dat zo so, op, op de manier dat het alle vijf Kilim of alle vijf letters die licht ontvangen. eile kunnen dan licht nog niet ontvangen. Punt licht van mij kunnen ze niet ontvangen. Aijentsham lees daar, we hebben dat al geleerd. Zevenentwintig na de punt. Wij niet gaan. Sho oda mohin lo is damnu leshimusha achtentwintig betahton. Wij niet gaan in het woordje acht. Sho oda lo is damnu dat de mohin de lichten. Zij zijn nog niet gereed voor het gebruik, leshimusha, betachton, om gebruikt te worden bij de lageren. Eigenlijk. Kijk, in de hogere is geen probleem dat het, geen, ja, dat het, dat zonder dat is geen probleem voor de hogere. dit, het probleem is de dat De hebben hebben geen tandjes, ja, hebben nog, dit, hebben ten aanzien van de zo, als je vergelijkt dat met de hogere. Die moeten nog die potjes hebben van die puree eten, eigenlijk Die kunnen niet ge, gogma puur gebruiken zoals dat de hogere kunnen. De hogere geen probleem. Duidelijk. Maar de lagere kunnen dat niet. Daarom moet het, moet het nog uh, gereed, maken, gereed zich maken. Die mogen moeten nog gereed komen om door te, doorgegeven te worden... naar de lagere... om daar gebruik van te kunnen maken. Duidelijk? En dat voorbereiding... dat gereed maken... dat betekent... die gogma, dat die, het licht gogma... moet je omwikkelen... met de chassadin. Duidelijk? En dat is ook al ons, onze taak... in dit leven... is niets anders. Ook wij moeten steeds dat doen... en leren dat... en weten dat... hoe dat functioneert en dat boven mijn eigen verstand te plaatsen. Steeds er naar verlangen en steeds dat voor mij als maatstaf te krijgen. Te plaatsen in plaats van mijn natuurlijke uh, gewens om ontvangen voor mijzelf. Dat is onze natuur. eigenlijk. Dat is onze natuur. En ik moet steeds op die manier leren om te gaan met het licht en met mijn kiel. Gimel, de derde nog het derde aspect. Dus het eerste we hebben geleerd. Het eerste is licht chogma. Ja? alleen licht chogma via de lijn. Dus de gadluut van de linkerlijn. eerst. De tweede is om die beide om die klaar te maken, om het door te kunnen geven, die mogelijk bruikbaar te maken voor de lachere. De derde, de 28 Gimel. Um Ulime Ab Toldin De linker kolom de het regel dat, ne Shamot And hier staat het bij ons na de komma staat dit Bet Yod en Datmutit en in plaats van de Bet Yod moet het Kaf Yod Nitbi Marki Ja na de komma is de eerste letter bet, verander, maak je dat kaf, daarvan. en niet de pin. <speaking> Ki, Akhar, pin <foreign> Rampin, <language> ha Haboe, Twei, Haevo, Baslimut, Hu, Misdaweg, Banukwa, Veholid, Neshamot, Tsadikim. Wat betekent dat al die voorbereidingen? Nu. De 28e, de rechter kolom. De, regel, de laatste regel, 28. Gimme de derde aspect, wat in deze vraag eigenlijk van de Zoger, of het stukje van de Zoger staat. Ulema maabe toldien en om voortbrengselen te maken, letterlijk. Wat betekent dat? Schöpje dat betekent hoe de linkerkolom, de eerste regel... Hou holadat neshamot. Wat betekent dat? Dat is het scheppen, nee, dat is het baren van de zielen. Kijk, ki achar, shazeiran pin mekabelimochinail. Okay. Want nadat let op, nadat de zeiran pin ontvangt deze mochin, dus dat is de mochin van de gadlut. Kijk, nadat zeiran pin ontvangt deze mochin. ...twee beslimmoed... ...in de volma volmaaktheid... ...in de volmaaktheid, dus... ...zoals we hebben dat geleerd, in de tweede... ...in het, in het tweede aspect, dus... ...volledig, die ontvangt die chassadim... ...chogma in de chass chassadim... ...en dan binnen hen... ...chogma. Dat is vol volmaakte mooging, zoals Ziran Pin dat ontvangt. Ziran Pin kan niet anders. Hij moet het op die manier alleen ontvangen... ...om door te geven, en dan hoe is ben banukwa. magd zivuk met de nu kwam, omolied ne shamot en doet geboren worden de zielen ne shamot van de tzadikim. zie dat ne shamot de zielen, de zielen worden genoemd ne shama van de woord shama, van de zadikim. van de rechtvaardige, vier. Dus eerst hier, de Iran-pin hier, dat ontvangt, ja duidelijk. Uh, en dan, die geeft het door wel aan de Nookwa. Al kante klaar. Chassadim en de, en de Chokma. Uh, vier. Om um Kad ata Avraham. Wehule. Ma de hawe kula satim ba milad bara. איתהדרו איתוון זס לשימושה אברהם הוא סוד חסת דזהיר ענפיין דגדלות זהפן שעז נעשה החסת חוכמה כמו שקטוב בזוכר לטופ ודאום סניו פדר פרטים חיר ומשיב ונחי ענפורד דזוכר ענפורד Avraham, toen Avraham was gekomen, we koelen enzovoort. Maar de ha we satin bamilaad bara, Datgene wat het feit dat dit alles verstopt was in het woord bara, id had roe, van die letters werden, uh, terugkwamen terug keerden terug, lesje om gebruikt te kunnen worden. We waren klaar voor het, het kwamen klaar voor het gebruik. Wat betekent dat? Abraham, hoe het is in het geheim, uh, Geset, essentie daarvan is, in essentie is Geset, de zeer aan Pien. Hesed van de zeeradbin. De Maar van de gadloed. Let op. Het is niet zo dat Abraham alleen de kracht is van Hesed op zichzelf. Maar de Hesed in de toestand van de gadlud. Wat betekent dat? Want zeeradbin kan, kan alleen. Hoe kan het zeeradbin een gadlud worden? Kijk. Zeeradbin is zes verrot. Hoe kan dan zeeradbin komen tot de gadlud? Hesed wordt chokma chesed had groeien word chokmah and the bina word and the gvura word tot bina and tiferet word tot dat that is what he said to us that Abraham is chesed fan de zeyran pin fan de gad Wat what dat? that she asked that dan nasa chesed ha chesed chokmah dan wat betekent dat dan wordt de heerse tot de hoogma. Dus in de grote toestand wordt de hoogma. Kmoše, kmoše gaat over wasoger. Sauls geschreven staat in de zoger elders. Acht. Umiterem, Sheba Avraham. Dat ophef belangrijk. Hayah Hakol Neichan Satum Bamilad Bara. We shalt tohu al alma'tin, shehem zon, we ya le as, loha sadi, we loha. Eleven. ata Avraham, shehu ora cheset. Twelve. Hamushpaab и אז а з нифта ху га шарим ба шеф ад дертин а хохма ки гай хей тата а ирда ми эйнаим лапе в гиш суд фертин нит Shehem, or, Achokma. Veel hebben we al daarover gehad. Dus, nu alleen nog even goed op een reetje zetten. Acht, na de punt. Umiterem sheba Avraham, en voordat Avraham kwam. Haya, hakol, satim, ba bara. Alles was verhuld. In het, het woord bara. Van het woord brishit. De eerste drie letters van de Torah. We shalta togu al alma. En de togu heerste over de wereld. Dus dat woord togu. Dat is wat wij normaal vertalen met wust. Ja? In het begin van de togu. En de togu. En ik had gezegd ook dat de togu dat is atik. En daarom is het, atik is nog niet kenbaar. En daarom is het, het is, de wereld was nog niet geschapen. De wereld is dan zon. Duidelijk. En de togo heerste over de wereld. Shehem, welke wereld is zon? Ja, welke, wel zon. We logen jale zon as, en zon had dan geen locha sadim. En de zon had dan in die toestand... Geen chasadim, lochokma lo, en geen, en Dus eigenlijk is de toestand wanneer nog alleen maar de atik was. De atik was van de absolute. Ja, en nog niet, katik moet nog voortbrengen wie. Uh, na atikom komt wie. Arikanpin. En Arikanpin is bohu. Dat is de volgende woord, ja, yeah, dat is you je know noemt dat. Zoals het woest en ledig. Zo vrij vertaald wordt. Woest en ledig. Dus het tweede woord, bohu. Dat is, al, uh, dat is dan als het ware uh, Arigampin. En dan komt nog Elohim. Ja of niet? Kan nog Abouima komt. Ja of niet? En Abouima die brengen dan de wereld echt Zeeranpin en Noekwa voort. Dat is de wereld. zeeranpin en nukwa dat hij zegt nu, daar waren nog geen <nun> Zerampin ze en Zon, we hadden nog geen Chassadimen en geen Chokma. We hadden Ata Avraham en toen Avraham kwam, Shehu Orah Chesed, hij he zegt ons dat dat het licht Chesed is. Zie dat? En niet een mens moet je you jezelf mens voorstellen. En dat dat het licht Chesed is. Twaalf. Amos pa'aba zeiran pin, welke licht geset wordt gegeven aan de zeiran zoals vorige keer het biekt, van rechts heb ik het ook opgetekend, herinnering ook van aba rechts kwam daar het licht gesetim naar zeiran pin. En nee, aasniftahuasharim, zie hier, dan gingen de poorten open, basheva, achochma, in overvloed van de Chokma. Waarom? Chassadim en Chokma. samen. Dat is dan bruikbaar. Ki heetata. ta'a. Waarom ze was het? Want de heeta ta'a. De onderste letter he. Van de naam van de Hawaï. Oftewel de malchut. Yarda meinaim. Daalde af van de ogen. Of van de opening van de ogen. Lape naar de pe. Van de aboima. Herinner je nog. Dan. de oh, vorige, vorige tekeningen. De, bij de vorige tekeningen. Van. Deert, 113 en 112. Dat de. Heette de A. Bij de Aboeima. Herinner je nog. Die Malchut. Die zwarte Malchut. Die dalde, Die daalde. Naar. De dalde af van de Nikweinaim, van de opening van de ogen van onder de Hoogma. Lape, naar de Pe, ja, dus naar haar eigen plaats. We jirsut, en jirsut natuurlijk dan steeg op daarna, als gevolg daarvan. We jirsut niet, Chabrooim, Abouima. En jirsut ging verbonden, ging zich verbinden met Abouima. Ja, herinner je nog, sferot normaal is het... Uh, uh, Abou het dat is dan eigenlijk de drie sferoten, de eerste drie sferoten van de Bina. En de Yishut is eigenlijk van onderste sferoten van de Bina. Wanneer ze zich verbinden met elkaar, dan hebben ze tien sferoten alleen. Ja, wanneer de Bina, kijk, wanneer de, de Bina naar beneden komt van Arikan dan wordt apart aparte partsoef gevormd van Abou of van tien sferoten. En van Yishut ook tien sferoten van de. Jezus. Maar al, wanneer ze verbonden raken met elkaar, dan is het hoofd van de Bina, is wordt drie sferoten, ketter, hoogma, Bina, oftewel, abu ima, die worden als drie sferoten, de eerste sferoten, gar, de Bina, en de hele parsof Jezus wordt tot zeven onderste sferoten. worden ze samen tien sferoten van, van de Bina. Dus, dan verbinden zich, als gevolg van het, dus van het afdalen van de Malchut naar DP, dan is verbindt zich zeg maar de Le Madriga aahet tot één traprede. En natuurlijk dat is dat het bijna op dan in het hoofd van de Pin. Daar ontvangen ze de hoogma. We nemen is het Garde en er worden naar is het Anchetroken Garde de, de Chokma van lichten, Garde Rot, betekent Chokma van de lichten. Schehen ora Chokma, dat, dat is Licht Chokma. Ja, ook zoals so via de linkerlijn, herinner je nog, we hebben dat gezien, hoe dat Yusut ontvangt, de Chokma. En de ah, hebben, die lefere, die leveren eigenlijk hun eigen eigenschap, Chassadim. Dan hebben we en Chassadim en Chokma. We geven aan. Zestien. shikol, hayalo lezeiran pin. Shekvar. Huh? Shekvar. We hebben gezegd, het is hetzelfde. Ukvar. We hayalo lezeiran pin. Or chasadim. Mifhinat zeifentin Avraham. In eenit lapsu or hochmaba or chasadim. Achti We aznit it van eile bami. We nieschlam 19. Shama, shma elokim. We hamochin nit lapshu, bij Ziranpin. Hij gaat ons nog een keer dat vertellen. We heiwan en an gezin zestil shekwar hayalo la Ziranpin dat Ziranpin had al. הetzlicht von, hetlicht חסדים, van het, het aspect אברהם, dus van het חס, van het חסדים. הינה niet lapsu, אור חכמה או אור חסדים, dan זיהיר, dan, dat licht חכמה werd in חבת, in het licht חסדים. אברהם dus כשת стейק up naar naar, de, ja, naar, de, naar boven, die werd die tot Chokma. En dan is het dus nu, en dan is het zeer aanvien, nu en nu Chokma, Chassadim. Uh, en die, het uh, licht Chokma is nu ingebed in het in, uh, in licht Chassadim. We aasniet, niet achten, hit van eile, en dan werden verbonden de letters Eile, Bami, Eile en Mi. Zoals so we hebben ook geleerd, dat, dat de, de naam Lokim, Winishlam, en werd volbracht, tot volmaaktheid kwam, 19. Schmailokim, de naam Elokim dus vijf sferot, dus eigenlijk Ziran steeg op, zoals so we hebben geleerd, naar de Aba en dan ontving dan Ziran Pin, en Chasadim, en Gvorot. Ja, van rechts ontving hij dan Chassadim en van links, van hier en ontfing hij dan de Gwurot, of de Chochma. We ha mochen niet labschuwe pin en de mochen werden ingebed in de Pin. oké okay. Dus nu zeiranpin ontvangt van beide, van Chassadim en binnen de Chassadim de Chochma. Nog een punt. We kad at avraham vehule id hadrun itvan 21 le shimusha mohin de hochma toch a chasadin 22 we niet lapshuba Kamuda de we nafa de avad toldin 23. Ki aziardah ta aminik veinayem de ziran pin lape. 24. Shelo. Wehisig gam hu binah. Weh u pin. We nukwa shahayu. 25. lo. Scheem ni kraim etzlo ni hadashim. 26. I'm yesod de Gadlut. Hanykra ever yesoda Kadisha. 27. De alma kaima ale. Ki derech, a niet ever, sekretär, avar, iva, ever, ni, di ni derech, So normal is it. Ik, noem het, ik zeg het altijd ever, maar het is altijd verbonden. Als het verbonden met een andere woord, dan is het ever uh, smigood heet het. Maar als het apart is, wordt het heet het. Kiederig iwaar ze hoe, 28, maar spelen ook wat, anikra, almatata, Umolid En nog uh, twee regeltjes van de volgende pagina, wie dat niet heeft, doet er niet toe, ik zal het doorgeven zo so, alleen uh, de rechterkolom, de pagina samach bed, 62 nog twee regeltjes, nishamot het punt en nog één zinnetje in twee één uh, na punt na de eerste punt, we baderach klal punt en na punt nog aval ech twee hu ha seder shel ham, shakat hamochin bi pratut mevair Achar ach, Kagdri, ach, punt. Dat is alles wat wij moeten doen voor uh, deze oot. En ik ga nu nog keren weer terug naar de vorige pagina. Pagina samen 11, 61. Een lange zin, maar erg belangrijke slot, slotfase. En dat is dan de na de punt, 19 na de punt. Nieuw volledige concentratie. Want je zal zien. Geweldig. Dus, nu zeer Pin ontvangt, ja, ontvangt de mogen, en nu moet je dan iets moeten de morgen aan hem doen. Hij gaat de mogen ontvangen waar? Niet op zijn eigen plaats. Ja, hij heeft ontvangen waar? Bij, terwijl hij was boven, bij de Abba Ja, of niet? Morgen ontvangt zeer Pin boven. En nu gaat er iets gebeuren, gaat zijn eigen, de mogen die hij ontving bij hebben die gaat die doorsluizen naar zijn eigen plaats. Kijk nou hoe dat gaat gebeuren. Dat is dan aangaande onze, onze, deel, onze tekening op de, op, het, de, op de rechterhelft van het boord. Dan kan je dat zien. Uh, de regel 19, Let op weze zeomer en dat is wat de zogers zeggen. Kad at Abraham toen Abraham kwam, verhalen en zo Id Ied haar van leschimusha keerden de letters uh, terug om gebruikt te kunnen worden. Dat is, dat is de hele kunst om dit te, te gebruikt te, te maken, want ...de letters resh... Ja? ...resh... De letter, ...sorry, de letters... ...nog een keer... ...de letters bet resh alef, ...dus bara. Die, daar moest iets gebeuren daarmee... ...om... ...het licht toch, toch door te laten... ...op de manier dat... ...dat, dat het leven zou moeten komen... ...in de schepping. eigenlijk van, van, van, ja, van het woord breesheet... Het eerste bryschiet. We hebben geleerd, het bestaat uit zes letters. Drie, drie eerste, die, die, die het woord bryschiet, is miftega, is uh, de sleutel. Maar de eerste drie letters, die doen de sleutel dicht. Die doen het dicht. Slot. En de tweede, de, tweede, de, de, de, de, de, de laatste drie, het schiet dat in zes, die doen het open. Duidelijk. En toch is het nog iets nodig met dat met eerste, eerste lid, dus met die drie eerste letters, bara, is iets nodig om daarmee te doen. Waarom? Licht komt waar vandaan? Nog voor de bara, ja of niet? Voor de letters staan in de Torah, daar komt het licht van oneindigheid, ja of niet? Voor, dat, voor het woord brisit, daar komt het licht vandaan. Ja, brexit is alleen de sleutel. Ja? Maar daar komt het licht. Dus er moet iets gebeuren nog met de Bara. En dat is wat Abraham wat Avra, deed. Want Abraham is Geset, die steegt op naar de, naar de Chogma. Dus wanneer Abraham Geset doet, de grote toestand, en, en dat is dan Geset van de Zieranpien wordt woord Chogma. Dat betekent dat zeer en dan steigt op, let op, ik op de linker tekening heb ik een beetje dat opgetekend, dat de zeer pin, die steigt op eerst naar de uh, hirsut, ja, en dan samen met de eile, samen met het achterban van de hirsut. En dan nog een opsteking, wanneer ze hier een pin steekt op, nog een keer naar de Abu En daar wordt echt de naam Elohim tot stand gebracht. En daar ontvangt want daar hebben we dan en Chassadim en Gvorot Terwijl bij Iersut hebben we alleen dan aan de ene kant alleen, aan de rechterkant Chassadim en aan de linker Gvorot. En niet voldoende, de naam is nog niet, Elohim is nog niet geactiveerd volledig. En wanneer de ZRP nog stijgt op naar de aboeïma, daar wordt de naam en daar ontvang je mochim van de gadloot. En dan nu geeft die zeerampie die mogen verder naar zijn eigen plaats, moet je geven. Hoe? Ja, zo gewoon naar zijn eigen plaats. En dat heb ik dan opgetekend op de rechter uh, helft Hoe dat gaat gebeuren. Dus hij gaat nu doorgeven, dat ligt uh, mochim, de de dat is dan hier, zeggen, so zeggen, doorgeven van morgen, morgen de daglucht uh, door team. Hij geeft aan zichzelf door, dus hij stond bij Aboeima, daar heeft hij dat ontvangen, zoals we dat zien, in, op de rechter, op de, li op de linker tekening. En nu geeft hij dat aan de rechter, aan de rechterhelft, laten we zien hoe hij dat geeft nu aan zichzelf. Hij staat, staat waar? Hij staat nu bij Aboeima, maar hij moet het... Natuurlijk voor zichzelf geven, duidelijk aan zichzelf geven naar zijn eigen positie. En dan doorgeven aan de Nukwa, aan haar eigen positie. Deilig. Dat is de hele kunst. En dat is wat hij ons nu vertelt. 19. We zeggen, meer. Oh, dat heb ik al verteld. We zeggen, meer. dat is wat de zoger zegt, kataten Abraham, toen Abraham kwam, we gulen enzovoort, de Id roen... Dat de letters werden terug, euh, teruggekomen, euh, teruggekomen euh, voor het gebruik. Dus ze waren, konden gebruikt nu worden. Ze euh, euh, keerden terug tot euh, dat zij gebruikt konden worden. We neemt schenemschach hoe 21, moog in de hoogmaat ook sadim. Wat betekent dat? Dat het gebruikt kon worden, zich gebruikt kon worden. Dat de mogen van de gokma doorgetrokken werden uh, binnen de chassadim. En dat is dat verandering van de naam, van, van, de, van, de, van het woord para in in In uh, ewar. In ewar. Dus in plaats van bet, Resh, alef, de kracht van Abraham, wat gesed, de woord door het geset te maken als chogma, werden die drie, drie letters omgedraaid, waarbij alef, bet kwam, alef, bet en shin. Hier zit een enorme geheim. Dus alef, nu kijken je naar alef. Alef is de eerste letter van het alfabet. En dan bet is gevolgd door de bet. En dan komt het naar de Shin. Naar de. Wie is de Shin? Wat hebben we geleerd bij de. Oetje de rabbi Haminouna Saba. Dat is de Yesod van de Malchut. Dus Bet en, en de Shin. Maar, maar dat kwam nog niet. Maar dat kwam nog niet. Dat kwam nog Alefbet en Resh. Ja, niet een Shin. Maar dan. Als er wel licht kwam dan via de. Via de alef, bet en resh kwam het naar de shin. Eigenlijk Alef, bet en resh. Het kwam de volgende letter is in, het alfabet, in het alfabet is shin. Maar het is even tussendoor. Dus dat is wat, uh, die draaide zich om. En nu kon het, kon het gebruik, gebruik gemaakt worden. Want die letters alef, bet en, en, uh, en resh betekent orgaan. En orgaan werktal, orgaan brengt iets, het is iets wat levend is, in plaats van wat bara was verstopt, was verstopt als het ware. shinim schenimshachu, mochim de hochma, wat betekent dat het bruikbaar is geworden, dat de mochin van de hochma werden doorgetrokken binnen de chassadim, dat is dat is bruikbaar. 22. We niet lap schuwe En werden in in deze iranpin That zien the in the, uh, op de tekening links, dat die dan ontvangt in de naam de nam elokim. We nafakamuda de avet de abba, de abba toldin. En dan zegt zog so verder. En kwam uit de een pilar. Het ook pilar. Ik nou wat de hoe wordt genoemd. De pilaar ava de Avatar de pilaar die uh, voortbrengselen voortbracht. Is niet zo mooi wat ik zeg, bedoel. Maar goed, wat bedoel ik? De Amuda, de, dat is de pilaar, die bracht voor voortbrengselen voort 23. wat betekent dat? Nu, kijk, nou, wat gaat het nu gebeuren? Dus wat hij nu gaat nu gebeuren, wat rechts vertelt hij ons. Dat wat nu gaat gebeuren, dat die Abraham in de rechtertekening, rechter die maakte nu mogelijk, want waar bevindt zich Abraham In de Zeeranpien, ja of niet? Abraham, let op, waar bevindt zich Abraham In de Zeeranpien, dat is dan in de hoofd van de Zeeranpien. Waar is het hoofd van de Zeeranpien? Wanneer heeft Abraham? wanneer heeft Zeeranpien het hoofd uh, Chochma, het? Chabad, ja, hoofd, pas wanneer hij opstijgt naar de Abouima, ja of niet? Dus dat is dan de toestand, wanneer wat we zien, dat Zeeranpien waar de Mogen, Zeeranpien Mogen de Gadot ontvangt. dat is de toestand van Abraham die die draaide om, dat is dan de toestand van het omkeren. Dat is dan de toestand van, van Aleph, wat Abraham maakte, Aleph, B en Rijs. Eén ja? Eén Met het zo. Eén Oké, okay. dat is wat uh, verkreeg dan deze hier Pien in het hoofd, wanneer, wanneer Gesset is geworden tot de Gochma. Dat is wat, en dan gaat hij dat doorgeven, verder uh, gaat hij ook zichzelf bewerken, gaat hij ook aan zichzelf geven. Let op van die dag. En zeerampien, zoals we weten, dat is de wereld, ja? Yeah? Zeerampien, niet het hoofd van de, niet het hoofd eigenlijk, maar de zeerampien zelf. Dus ghese, gloraatje, verre, net zo godje, van de zeerampien, dat is al de wereld. Kijk okay, nou wat hij zegt. Kiaziar, uh, dat heet het Aminikweinam de zeerampien. Le Pesholo, wat ga je dan doen? En nu gaan we naar de rechter rechterhelft. Dan de zeerampin van zijn, dat is dan de toestand zoals het uh, links is. En we betekenen dat ook rechts. Dan komt dat de mochen, mochen naar de zeerampin, hij trekt het naar zichzelf toe. En bij hem is precies dezelfde constructie. Hoe? Net zoals in de katnoot. Wat is de const constructie van de katnoot? Dan bij hem staat ook precies, bij hem staat ook de de ja? Bij hem startet ook de de malchut de malchut normaal bij hem start de malchut ook op de plaats van van de niksweinij in de plaats van de niksweinij <laughs> wat gaat <had> nu <ni> doen <laughs> kracht, door welke kracht kan men die die malgoed vanuit de en in van de opening van de ogen van onder de gochma, door welke kracht kan men die uh, laten zakken? Door het licht gochma, door de mogen van de Goghma. Wat gebeurt er nu? Dat hij vertelt ons nu. Dat um, ki aas van dan, let op, dan, ierda heet het aam en niekweena in de zil en pin, dan dalde af, de hei a, dus de onderste letter heet dat het bovenste magneetje rechts, de rechter tekening, die dalde op naar haar eigen plaats, naar de P. Dus die halde, ze halde op, die benaar zeer en pin allemaal goed van, van zichzelf. En die halde op, dat dan is, die hei a die dalde naar haar eigen plaats, en was Gadloed ook in de zeer en pin zelf, niet op de plaats in de bij de abbewe, waar die was, maar op zijn eigen plaats was nieuw Godlood, dus die dan die dan dat licht, uh, de malhood is niet. Komen op haar eigen plaats. Het was vijf sferoot, vijf Dan is het betekent natuurlijk is het aterietisood waar wij spreken. Natuurlijk spreken we van aterietisood, maar gewoon in een gewone bewoordingen zeggen we dat Malchut. Goed, Rita. Of heet het de A onderste letter A. We sig, gamhu, bina, sarimlo. En hij bereikte, wat zegt hij ons? En hij bereikte de bina en de zeerampien en mahoed uh, van hemzelf. Van, van die ontbraken bij hem. Ja? In de, in de katnoet had hij alleen maar, wat had hij in de katnoet alleen maar? Ketter, chokma, ja of niet? Dus nu, door dat licht, chokma dat is krachtig, om dat, om die Malchut te brengen naar een reiche plaats, dus de Benazijen van die Malchut, die krijgt die, die, die dan in de trap treden zelf Dan heeft die vijf volledig volledige parzof. Shechem, et slone Nehiddechadashim, en nu deze, hij heeft nu, hij is nu naar boven geweest, ja? Yeah? Hij is naar boven geweest, hier, hij krijgt dan in het hoofd, hij krijgt dan chabat, Chagad, en nu, der Keren terug naar hem, deze binazirampien en goed. Kreeg, worden aangesloten aan hem. En dat woord, dat is dat hij dan nihi, nieuwe nihi, nieuwe onderstel. Ja, nieuwe krijg je daarmee, nieuwe uh, net God je zo. Oké? Okay? Hoe precies het is? Uh, er eerst een algemeen, want voor, volgende keer ga je ons wat. Concreter vertellen. Maar nu krijgt hij dan Nehi, krijgt dan. Wat betekent dat? Nu krijgt hij dan de alle negen sferot. Hij is dus. Of tien sferot. Samen met ater het Ateratisch. So, hij krijgt nu tien sferot. Im Jesoot de Gad Lutanikra. En dat is dan. Hij krijgt nu dan Nehi. Dus hij trekt op hier en krijgt dan de Nehi. Dus hij he, heeft eigenlijk negen sferot nu. Im Jesoot waarbij medejesod van de godluid. Duidelijk als neik als je hebt de heb je ook jezod van de godluid. Betekent, betekent tot van de ketter tot en tot en de tot de jezod alles is uh, al alle sferoten zijn ja, aan elkaar aangesloten. Dus hij kan wel licht ontvangen in de jezod. Dus dat is wat hij zegt. Je Jesod de Gadlut met de je van de Gadlut. Klief, je zot heeft je ever je a kadisha welke ware je zot nu heid ever je kadisha et orkan van de heilige van de heilige je had hij dan geen isod? Hij had geen pin, let op. Zerenpijn, wat heeft die eigenlijk van de kilim? Hmm? Nou, vertel eens. Huh? Keter. keter, keter, chokma van de kilim, ja of niet, normaal. Keter van van de kilim is, keter is, chabad, chokma binadat. ja of niet? Van de kilim. Dus eerst licht komt altijd in een lichtere kilim, ja of niet? Dan, hochma, is geset gurati feret. Dus altijd zo, so is het in elke part suf, in de katnoet, in de katnoet is altijd zo, onthoud het altijd. Dat keter, omdat drie lijnen zijn, ja? Drie lijnen, ja of niet? Keter, als we zeggen vijf, vijf sferot, dan betekent dan wij tellen 5 spheerot. Als wij tell, tellen 10 spheerot, betekent dat in elke 3 zitten. Dus in de ketter, ketter in 3 lijnen dan is het, dan betekent dat in daarin 3 lijnen van de ketter is. Chochma ben dat. En de 3 lijnen van de chochma als we 5, daar is het wat ik bedoel 5, als wij tellen 5, dan is het ketter chogma in het hoofd. Als wij tellen 10, dan is het Chabad, Chagat in het hoofd zijn. En hier beneden. Kijk, of je telt vijf sferot of tien sferot. Dus wat we zien, dat hij had Zeiran Pin in de katnoet, had. Eh. Uh, cho, uh, bina, en dat. En dan Gestert, Baratje, Feret van de Kilim. En de kilim, de onderste kilim, had je niet. Maar de onderste kilim zijn belangrijk. Zonder onderste kilim, net zo god, je kan je geen gatloet ontvangen. Ja of niet? Ook bij ons. Daarom, zonder je zonder ons te stoelen bereiken van je kunnen we ook geen hochma ontvangen. Eigenlijk. Zijn we aardig, aardig, maar het is geen leven. Eigenlijk, we moeten ook je activeren. Dus daardoor de gatloet nu, ontvangt nu de, de, Um, um, the, the people who are not the okay, people mm. yeah? the people who are the people who are not the people who are not the people who are not the people who are not ja, people who Hier zo the the en als we weten, kijk, als we weten welke kilim zijn er, dan weten, weten we ook direct welke lichten zijn er, ja of niet. Als we weten welke kilim zijn bij een parzoek, dan weten we ook welke kilim uh, welke lichten kan die dan ontvangen. Kijk naar wat die zegt dan. Dan, dus de Jesuit verkrijgt die kilim, net zo goed Jesuit, door het optrekken van zijn pina, zijn rampina mal goed omhoog. Dan verkrijgt je dat die Drie kelim, die dienen bij hem nu als net zo En met die net zo zegt hij dat nieuwe, dat heet nieuwe net zo Waarom nieuwe? zullen we zien? Omdat die dat die niet had, hij had alleen maar ketter chokma en nu krijgt hij dat door, de, door, door dat licht wat hij nu gekregen had bij de abouïma. In je nog een keer, in de gadloot, met de je van de gadloot. Hani he can die, welke Yesod von der Galud, the Galud heit, ever Yesoda Kaddisha, die het Orhan, iwer, iwer, Yesoda, here can we say ever, ever Yesoda Kaddisha, het Orhan van de Helige Yesod, that is what he ontfangt nu, want die had die hem niet, he had hem niet, dus ook bij hem is het nu Yesod, wat die ontfangt nu, hier heb ik aan links heb ik hem wel opgetaken, That is wat hij ontfangt, dat is de kracht van de Abraham, wat Abraham ook op die manier bereikte door zijn eigenschap Gesset te brengen naar de chogma. Daardoor kan je dan licht ontvangen in jouw Jezot kan je creëren. 27. De Alma, Kaima, waar de wereld op staat. Dat is dus, dat, daarop stoelt de wereld, op de Jezot. I waar ze, hoe, ma spiele nukwa, want, let op wat je zegt, want via de, dit orgaan, hij geeft dit aan de nukwa. Zonder, alleen via de jesot geef je aan de nukwa. 28. Had je welke nukwa heet, de lagere wereld, alma tata, hij geeft aan de nukwa. Omolide, en hij doet geboren worden, en nog de laatste, de volgende pagina samen beta. Daar hebben we nog drie, twee, twee en half regeltje. Daar staat Neshamotza Tzadikim. En daardoor worden de zielen van de Tzadikim geboren. Van de rechtvaardigen. Wat betekent de zielen van de rechtvaardigen? Waar worden ze geboren? In welke? In de onderste. Daar, waar, daar, waar worden de zielen geboren nu? Uh, van de, de, de zadikim, Van de rechtvaardigen. Waar? De Nukwa geeft het nu daar, waar naartoe? Wat is onder de Nukwa? Bria, Itzerah, Dus de, de zielen van de rechtvaardigen, die zitten waar, die zitten in de, qua bevattingen, qua hun correctie, die zitten in de wereld in Bria, Itzerah, Enassia. Duidelijk. Hoe hoger, de hogere die zitten in de brija, de andere zitten in de et cetera. Duidelijk. Dat is wat hij ons had verteld. En nu you nog know, de laatste twee zinnetjes. we zeggen en dat is in het algemeen wat hij ons vertelde over het ontvangen van de serantien en doorgeven van de serantien. Dat is in het algemeen, eigenlijk wat hij ons had verteld. Meestal. Huh? Ja, maar dat is in het moderne Hebreeuws daar. Maar bij de hier is het in het algemeen. Eigenlijk in de Torah, in de Kabbalah is het. Is het anders, wordt gebruikt op een ander. Soms wordt het dat gebruikt, maar hier is het. Baderach klaal, betekent uh, in het algemeen. En daar tegenover staat Baderach prat. Awail, één let op wat je zegt, de laatste. Awail, echt hoe shalom shelam shachata ba bapratuut. Maar hoe zit het nu, hoe zit het met de orde van het doortrekken van yeah. de mochin? In het bijzondere, zegt hij, mewaer acharkach, zal, wordt uitgelegd daarna. Dus in de volgende les, voor ons betekent in de volgende les. Dus ook, hij ook zegt, niet nu, nu hebben we in het algemeen gehad, en nu in de volgende, daarna, daar zullen we precies leren, hoe dat ging dat in het bijzondere. Duidelijk, maar eerst altijd leren in grote lijnen, globaal. En de rest komt.